op uh, wat doet de gemeente aan onderhoud, wat doen ze daar aan onderhoud, hoe werkt het allemaal. Nou, noem de hele uit maar op. Als je dat onderzocht zou willen hebben, en eigenlijk vraagt u dat met, uh, van ik wil wel eens weten, is het nou marktconform wat u in dat pachtcontract gaat doen? Uh, dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Als u daar een onderzoek wil laten doen, moet u dat vooral uh, aan de raad voorleggen. Maar dat betekent... Voorzitter, bij interruptie drie weken geleden ja. heeft meneer Tonen gezegd, want die vraag was, kwam eigenlijk ook bij mij vandaan, uh, het is lastig uit te leggen, uh, de correlatie tussen de hoogte van de pachten en huren en de locatie. En daar moet een correlatie, daar moet een kausaal verband voor uit te leggen zijn aan de belanghebbenden. En toen heeft u gezegd, dat is een goed idee, dat zou wel wijs zijn als wij zoiets hadden, ik ga het onderzoeken. Hey, u, heeft, u heeft aan mij gevraagd, dat is een heel andere vraag, gaat u dat in de toekomst meenemen in uw beleid? En heb ik gezegd ja. Maar ik moet nu een contract afsluiten. Ik kan nu niet... Ik kan nu niet maar dan in... gaat het weer andersom. Nee, nee. nee, meneer Demmers, het gaat niet andersom. Uh, het gaat gewoon zoals het behoort te gaan... ...namelijk conform de afspraken die we... ...tien jaar geleden gemaakt hebben met, uh, met, met, met deze mensen. Zoals we met tien, tien jaar geleden met circuit afspraken gemaakt hebben. Met, uh, met, uh, met, uh, met open golf, met de manesjes, noem maar op. En je kunt moeilijk zeggen... ...nou, nou gaan we nog maar eens even lekker wachten... En, en, en dan heb ik nog een, uh, ja, toch nog wel een, een aardige voor u, een anekdote. In 1997 96, 97 is er een onderzoek gedaan door de gemeente naar aanleiding van de Pachcontracten strand Door het Bureau, door dat bureau dat Onderzoek en Statistiek. Uit dat onderzoek bleek dat het onverantwoord was om de pachtsom te verhogen. Dat rapport... Wat is gemaakt door de gemeente Zandvoort, eigenlijk. De bedoeling heeft het gedaan namens de gemeente Zandvoort. Dat rapport is toen in de lame zoekeraakte stukken gegaan. En de pachtcontracten zijn met 40% verhoogd. Met andere woorden, welke relaties leg je dan? Eh, met andere, eh, voorzitter, ik eh, ontraad dan ook stevig eh, de motie. Want eh, dat zou betekenen dat wij een jaar verder zijn en een ton armer om dat allemaal te onderzoeken. Dank u wel. Oh, ik was, ja, ik was wel, voorzitter. Ja, dan... Nou, dat is even de vraag. Voorzitter, voorzitter, kan de wethouder dan misschien zeggen wat hij dan wel gaat doen? Want hij heeft wel iets toegezegd op dat gebied een paar weken geleden. Uh, wat ik heb toegezegd, voorzitter, is dat ik uh, op uw verzoek ga bekijken... ...of we daar kengetallen voor kunnen gaan uh, samenstellen... Uh, ...zodat we die in de toekomst kunnen gaan gebruiken. En dat geldt dus voor alle erfpacht, pacht en huurcontracten. Uh, ik leg even bij wethouder Toner, dan wel wethouder Taters, de vraag neer. Wie de vraag van meneer Demmers gaat beantwoorden in zaak het anticyclisch investeren? Is dat de portefeuillehouder Financiën of de portefeuillehouder Grote Uitgaven? Ja, dat is Grote Uitgaven. Dan wordt het meneer Taters, aan u het woord. Vinden, ja. Maar u heeft nog meer vragen, meneer Taters, dus u kunt er even op kouden. Voorzitter, als uh, wethouder van verantwoordelijk economisch beleid, wil ik uh, graag de. ...de vragen beantwoorden die tot mijn portefeuille behoren. En ik denk dat ik de volgorde aanhoud van de sprekers die u het woord gegeven hebt. De heer Drommel, de heer Stammes en in de commissievergadering... ...heeft de heer Paap gesproken over de kermis. Het mogen duidelijk zijn dat als wij hier in Zandvoort een kermis toestaan... ...dat die ons als gemeente gemeenschaps, absoluut geen geld gaat kosten. Van belang is dat het een interessante plaats is... Ook voor de kermisexploitanten. En ik heb uit laten zoeken of het mogelijk is om een kermis, kermisje zo mogelijk in het centrum te houden. Omdat dat toch wel de meest aangewezen plaats is voor een kermis, een feestelijk gebeuren. Helaas, die plek is er niet. En ik heb met name gewezen op het Raadhuisplein. Kleine Krocht, uh, Gasthuisplein en in combinatie met de Zwaluwestraat. En het leek mij zo op het oog dat daar wat mogelijk moest zijn... maar in de praktijk blijkt dat niet te kunnen. Uh, er ligt nu op dit moment een aanvraag uh, van uh, een, een exploitantenvereniging om voor de komende zomer op het Badhuisplein iets te mogen organiseren. Maar dat is nog in een zeer uh, vroeg stadium en uh, over uh, bedragen... Dus ze hebben een aanbod gedaan, maar er is verder over bedragen nog uh, niet gesproken. En ook over de communicatie met de bewoners al daar nog niet, wat erg belangrijk is, met een kermis. De heer uh, De Rode die heeft gesproken over uh, de voorziening RES. Uh, ja, heel duidelijk, er is in 2006 een voorziening uh, getroffen. Dus in de begroting 2006, in 2005 dus, is een uh, voorziening getroffen voor uh, eventuele Activiteiten met uh, andere gemeenten om in het kader van de rest iets op poten te zetten. Uh, dat is blijkbaar niet gebeurd, is op een of andere manier over het hoofd gezien, is blijven hangen. Vanaf twee, uh, 2007 zou dit dus eigenlijk vrij komen vallen en dit is dus een welkome uh, steun uh, om het uh, tekort kleiner te maken in deze begroting. Ik moet zeggen, prettig dat u dat gevonden hebt, want uh, ik en, en meerdere. Uh, hebben daar overeengekeken gekeken al gedurende drie, vier jaar. Dus het is nu welkom. Uh, de heer De Vries die, uh, komt met een amendement over de VVV. Ik heb daar al wat gezegd uh, naar aanleiding van uh, de algemene beschouwingen van de heer uh, De Vries. Uh, ja, Ik kan niet anders zeggen als je uh, instemt met dit amendement dan vermoord je de VVV. En uh, dat is denk ik toch niet wat we willen. En ik denk ook dat de conclusies die de heer uh, De Vries uh, uh, maakt... dat die absolute realiteit niet uh, weergeven. Uh, de VVV is drie jaar geleden opgericht. En uh, ik denk toch dat uh, de gemeenteraad daar een heel wijs besluit in genomen heeft. Die heeft uh, gezien dat uh, er absoluut uh, een nieuwe... VVV marketingorganisatie en dat laatste dat wil ik nog wel even benadrukken dat dat heel hard nodig was voor Zandvoort en ik moet zeggen en dat heb ik gisteren al gezegd de organisatie die begint nu juist goed op stoom te komen en de presentatie en ik, uh, het grote deel van u is daarbij aanwezig geweest heeft toch duidelijk laten blijken waar de VVV allemaal mee bezig is... en dat dit allemaal positieve zaken zijn voor Zandvoort. En de keuze die gemaakt is om het Deltaplan toerisme uit te voeren... ook daarin zal de VVV een heel belangrijke rol spelen... op het gebied van marketing, faciliteren, enzovoort, enzovoort. Ook op het gebied van evenementen speelt de VVV een grote rol... Uh, zeil, uh, zeilwedstrijden, uh, ook een, een World Cup die er, gespeeld, die er uh, gevaren is voor de kust, uh, daar heeft ook de VVV veel gedaan aan de marketing en uh, dat zal ook in de toekomst bij alle evenementen en is ook in het verleden al gebleken, maar in de toekomst zal de VVV daar zowel een marketingdeel uh, uh, voor de rekening nemen als uh, uh, de, de organisatie. Uh, dus ik uh, zal dat abonnement ten sterkste ontraden, absoluut. Uh, mevrouw Kunnensen, uh, ja die kwam met het AVO Droom. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat gemist heb. Uh, de heer Tone die heeft uh, gelijk dat dat uh, in mijn portefeuille zit. Maar ik zal dit uh, nalaten kijken of het, of het realistisch is, of het nog te koop staat. Uh, of wij het moeten kopen, of dat er misschien wel een ander is. Die, uh... En natuurlijk, waar zetten we het neer? Want dat is natuurlijk altijd een probleem hier in Zandvoort. Pardon? Nou, allemaal ontzettend goede ideeën hoor ik al. Dus uh, ik, ik, zal, ik, zal ze, ik zal ze meenemen. En ik zal ook uh, de andere deskundigen vragen om hun mening. Uh, dan, uh, voorzitter, uh, uw uh, uit dagende aankondiging van mij als beantwoordering. De heer Demmers die vraagt van, uh, ja wat doen jullie, we hebben het woord anticyclisch uh, wel eens laten vallen, maar wat doen jullie er nou eigenlijk mee? Nou, meneer Demmers wij hebben als, uh, in de coalitieovereenkomst uh, gesteld, wij zullen en ik uh, hoop dat u uh, daar al uh, blijken van ziet wij zullen ondernemend gaan besturen dat staat ook in de coalitieovereenkomst, zoals, zoals ik al zeg uh, nou, daar hebben we het dus niet bij uh, laten zitten. Als uh, ondernemend bestuurders zitten wij niet bij de pakken neer. En eigenlijk, als wij praten over anticyclische investeringen... dan hebben wij dat al gedaan. Hebt u dat al gedaan als gemeenteraad toen wij met de VVV startten? We hebben daar een, uh, een enorme investering gedaan... en de resultaten daarvan en de inkomsten daarvan die moeten daar nog uitkomen... Uh, voorts wij, gaan wij niet bij de pakken neerzitten... en uh, hebben wij gezegd, er komt zwaar weer aan. Voor iedereen komt er zwaar weer aan. Maar wij gaan kijken hoe wij geld kunnen genereren... uit dat bijzondere wat wij hebben als kustplaats, uit het toerisme. En uh, het is dan ook de bedoeling dat uh, dat toerisme geld gaat opbrengen... om eventuele tegenvallers uh, op te kunnen vangen. Dus uh, wij hebben op, op deze wijze... Waar er dus. Uh, een situatie is... van onderverhitting... en onderbesteding... hebben wij het juist omgedraaid. Wij zijn gaan investeren... en daar moeten de rendementen uitkomen. Voorzitter, ik dacht... Dat... Voorzitter, bij interruptie. En daar gebruikt u dan de crisis- en herstelwet voor. Heb ik begrepen. <lacht> uh, voor, voor, voorzitter, ik weet niet waar het aan ligt... maar elke keer is er zo'n aureool... van crisis om de heer Demmers heen... als hij het woord neemt over dat soort dingen. Maar... Uh, inderdaad uh, ik heb u toegezegd dat we dat zullen onderzoeken en uh, dat zal ik zeker gestand doen, dank u dank u wel meneer Taters. meneer Sandbergen heeft u in deze programma's nog een onderdeel nemen? Goed. dan gaan wij naar de tweede ronde en ik noteer even wie in tweede ronde het woord wil ja, dus ik verwacht niet zoveel. Nee. Gelet op uw inleidende opmerkingen over tempo maken. En meneer Bavits, meneer De Vries, meneer De Rode, meneer Baalberg-Wilson. Dat er is een meneer Drommel. Goed. Even te kijken, meneer Bouwberg-Wilson. Dank u, voorzitter. Ik wil beginnen, even nog even terugkomen op het onderwerp: kermis. Wij vinden het zonde om daar op dit moment in te investeren en stellen ook voor om dat niet te doen, ongeacht waar die kermis wordt georganiseerd. Overigens, dat even ter verduidelijking. Um, dan ten aanzien van hetgeen wat de wethouder heeft gezegd over, het vorige, voor, over de voorgenomen motie, wachtcontracten standpaviljoens. Ja, de wethouder maakt er een heel nummer van, waar het betreft het aantonen van het feit dat zijn andere onderhandelingsresultaat redelijk is en marktconform is. Dat is allerminst wat wij bedoelen, voorzitter. Het gaat wat ons betreft om een marginale, maar wel kardinale toets. Dank u. Dank u wel, meneer babag Wilson. Even kijken... Meneer De Rode. Uh, meneer De Rode is in gesprek. Ja, Ik uh... schuif er gewoon even door. Meneer Bawitz. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, we willen graag tempo maken, maar een aantal uitspraken die vragen wel om een debat. Heeft uh, GroenLinks het gevoel? Over het uh, AVO-droom, ja, dat vinden wij we eigenlijk wel een geweldig idee. Het is heel aansprekend en uh, eigenlijk wereldberoemd in Nederland. Misschien wel de buiten ook. Uh, wij hebben wel zoiets als GroenLinks natuurlijk, dan zou de energievoorziening duurzaam geregeld moeten worden... Uh, terzijde, het zou ook een mooie tennishal kunnen zijn, maar um, de, de invulling, mijn stelling is wel dat de, de invulling, en daar zou ik graag over in debat gaan, over dit onderwerp dan, dus onderwerp 1 voor mij, uh, de invulling zou iets zijn voor de markt. Dat zien we toch wel duidelijk uh, aan die kant liggen. Met betrekking tot de VVV, nou ja, wij denken dat uh, uh, we toch wel een van de beste VVV's van Nederland hebben, uh, maar onze stelling luidt, en ook daar gaan we graag het debat over aan... is dat wie het financieel jaarverslag heeft gelezen van de VVV... heeft gezien dat er een grote opgebouwde reserve is. Of was. En wellicht is het op basis daarvan... een goed idee om naar een onderzoek te doen... naar de financiële opbrengst... die de wordt uh, van de VVV... en tegelijkertijd de mogelijkheden te onderzoeken... om de VVV financieel dus scherper aan de wind te laten varen. Want we zitten nu eenmaal in... Uh, in een storm. En uh, scherp aan de windvaart is misschien wel goed om uh, heel hard thuis te komen. Um, met betrekking tot de strandpaviljoens. Zou ik ook nog wat debat willen aangaan. Um, even maar dit. Uh, zeggende dat het casino is volgens ons na het strand misschien wel de belangrijkste werkgever in Zandvoort. Het is de trekker. Uh, helemaal nu heel veel van die strandpaviljoens een transformatie hebben gemaakt. Uh, naar, uh, naar eigenlijk eten aan zee. Hè, restaurants aan zee. Um, ...dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Je ziet nu dat het een, een, een, een goede trekker begint, uh, begint te worden voor Zandvoort. De meeste mensen die Zandvoort bezoeken komen dus eigenlijk voor dat strand. En de stelling van GroenLinks is dat het stimuleren van deze prillontwikkeling, ...van deze strandeconomie, het stimuleren daarvan is nog steeds gewenst. En het is dus belangrijker om te focussen op het sti stimuleren van deze economie... ...dan blind te staren op marktconforme pachtprijzen en benchmarking. Dat is even die stelling. Daar ga ik graag over in debat. En, en, en. Gaat dat nu? Ja? Ja, nee, want de discussie is natuurlijk. Uh, is het allemaal wel gelijkwaardig verteld? Kijk, er vindt een verschuiving plaats. Van, uh, van, van horeca, eten. Van het dorp, van het centrum naar het strand. En als u weet. Wat een horeca-ondernemer voor. Uh, een klein stukje grond, terras, in het centrum betaalt... en u vergelijkt dat met het terras op het strand en het restaurant op het strand... dan is dat absoluut niet meer in verhouding. En de wethouder begint met iets uit 1993. We leven nu in 2010. Dus de waarde van de grond van het strand... ondanks dat er 40 staan, dan kun je ook, ook over het moet je allemaal meewegen... is op het moment denk ik een hele andere als, als tien jaar geleden... En dat geldt voor het strand. Maar dat geldt voor meer dingen. Dat geldt ook voor de pacht van het Over hebben. Dus wat dat betreft het verhaal van, van OPZ. Onder, ik wel. Maar dan meer in de algemene zin. Dat daar goed naar gekeken moet gaan worden. Van hoe dat moet liggen. Want wij denken inderdaad dat dat gewoon niet reëel is. Ik denk dat, dat reëel de pachtprijs met 30% omhoog zou moeten. Als je dat vergelijkt met anderen. Oké, okay, het college is al twee jaar aan het onderhandelen. Ik denk dat dat nu niet meer is om dat nu op te pakken. Maar ik zou wel het college mee willen geven dat ze een voorschot nemen... en dat wel vertellen dat het onderzoek gaat plaatsvinden... en dat we nu wel een contract afsluiten... maar dat we binnen een aantal jaren daar toch eens met elkaar over willen meepraten. Want, nou ja, daar moet toch naar gekeken worden. Want uiteindelijk is het, we verhogen, dat hebben wij ook al aangegeven... we verhogen wel toeristenbelasting. Ja? Maar wat betalen de strandpachters extra dan mee aan het gebeuren strand? Terwijl het is een hele belangrijke partner. Ik denk dat er heel veel wordt, relatief wordt omgezet ten opzichte van, van, van de rest van de horeca. Dus zij zullen in verhouding ook mee moeten betalen. En wij hebben het idee dat de strandpachters in verhouding niet dat mee betalen... aan profijt wat ze hebben van het product Zandvoort. Nou, en daar moet naar gekeken worden. En wat dat betreft is het goed om een onderzoek te doen... op een, een of andere manier, om te kijken hoe die verhoudingen liggen. Ja, ik, ik, ik begrijp dat wel. En ik, ben het, uh, uh, ja, ik, ik kan even geen, geen mening geven over die 30%. Maar waar, waar wij ons zorgen om maken... is dat als je een banenmotor hebt, inmiddels... dan wil je ook geen zand... om even toch een beetje op het strand te blijven... je wil niet te snel zand in die motor strooien... want dan gaat die haperen. En die banenmotor, dat is zo belangrijk voor zand... bijvoorbeeld want als je kijkt naar het casino... Uh, nou, ...zo'n 238 goed betaald werk vinden. Als je kijkt naar het strand waar enkele honderden mensen wellicht goed betaald werk, werk, werk hebben... Ja, ...dan is dat onze grootste zorg. Het, het creëren van banen en het behouden van banen. En als die motor aan de gang is en nog verder uitgebreid kan worden en banen kan genereren... Ja, ...dan zijn we daar echt voor. En dan, uh, dan, dan is dat dus belangrijk voor ons om rekening te houden... Uh, bij het uh, vaststellen van de pachtprijzen. En wij, wij zeggen niet dat het oneerlijk verdeeld moet zijn... want inderdaad, iedereen moet uh, gelijke lasten dragen naar vermogen, uiteraard. Ja, dat even over ik ga nog Ik ga nog even verder over de brede schoolbibliotheek, zo, maar ja, meneer, ik zag dat meneer, iemand al iets wilde ja, zeggen. Ja, meneer Baarwitz, precies. Meneer Stammers wil ook nog even in dit debat. Ja. De uh, Dank u wel, meneer uh, uh, voorzitter. Dank uh, Meneer Bawits, ik, ik ben het helemaal met u eens hoor, als u, het, als u het zegt, als u het heeft over een banenmotor en dat een geweldige promotie is voor ons, ons dorp en dat we vooral zuinig moeten zijn op, op strand en zo. Maar eh, dat, dat neemt niet weg eh, dat wij absoluut niet kinderachtig geweest zijn in de afgelopen tijd naar de strandpachters toe. Eh, de strandtenten die zijn allemaal eh, veel groter geworden, er zijn vele vierkante meters eh, bijgekomen. He, dat betekent dat zij hun neering hun ook kunnen uitbreiden... en daar ook, ook veel meer mee kunnen verdienen. Althans, dat is, dat is de bedoeling. En het lijkt me toch logisch dat daar uh, tegenover... ook een goede pachtprijs moet komen te staan. En als jij uh, je, je, je oppervlakte ziet verdubbelen... dan kun je toch niet verwachten dat de pachtprijs die je gaat betalen... Uh, nagenoeg hetzelfde kan, uh, kan blijven. Ik hoop dat u dat wel met me eens bent. Nou, ik, ik ben het in dus zoverre met u eens dat... Uh, uh, in onze optiek, wij, wij, wij maken ons niet zoveel zorgen om de, de strandpachter zelf hoor. Dat zijn volwassen jongens en meisjes en die moeten er rekening mee houden dat uh, pachtprijzen en dat soort zaken om de zoveel jaar veranderen. En, en dat hoort bij ondernemen en dat hoort bij hun verantwoordelijkheid. Uh, waar wij ons uh, altijd uh, druk om maken, laat ik het zo zeggen, is gewoon die banenvoorziening uh, en die banenmotor die daar goed aan de gang is wat ons betreft. Dat is even wat het strand dan aangaat. Met betrekking tot de, met betrekking tot de Brede Schoolbibliotheek. Ja, wij zijn het helemaal eens eigenlijk met, de, met de wethouder in dit geval. Volgens onderzoek is Zandvoort een taalzwakke gemeente. Dat is nogal wat. Als je dat op jou laat inwerken, dat je een taalzwakke gemeente bent. En je... Hoe zeg je dat? Bedenkt, dat, uh, bedenkt de gevolgen daarvan naar de toekomst... dan zou die taalzwakheid Zandvoort in de toekomst... wel eens heel veel geld kunnen kosten. Kijk, en daar zou ik dan even op willen focussen... want het heeft dus naar de toekomst gezien... Uh, gewoon direct invloed op de uh, begroting van Zandvoort. En onze stelling is dus dat het bedrag... en ik wil er best over in het debat gaan... maar het bedrag dat er nu wordt geïnvesteerd... in uh, het... Um, uh, ondersteunen of het verbeteren van die taalswakheid naar een, een goede taalvaardigheid dat bedrag is wat ons betreft nou laat het zo maar zeggen is, uh, is vrij klein en ik ben benieuwd hoe, da, hoe mijn collega raadsleden daarover denken, overigens ook over uh, uh, mijn stelling over het VVV, ben ik nog steeds benieuwd wat men daarover denkt, dank u voorzitter dank u wel meneer Babits. Uh, meneer De Rode en gaat u dan in, ook in op deels van de stellingen van uw voorgangers? Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, om maar bij het laatste te beginnen. Uh, de taalachterstand van de gemiddelde Nederlander... of de gemiddelde Zandvoorten, om het zo even te nemen... is over algemeen een zorgelijk uitgangspunt. Maar bij wie ligt die taak primair? Primair is dat een taak van, de, van een school. Een school die les geeft in taalonderwijs. Daarvanuit zijn er primair gelden beschikbaar gesteld... door het ministerie van Onderwijs... om taalachterstand te verbeteren. Dus dat terug te gaan, terug te dringen. En dat wij als gemeente daar een bijdrage aan willen leveren... op het gebied van de bibliotheek, de brede schoolbibliotheek... dat wil ik absoluut en dat willen wij absoluut niet in twijfel trekken. Dat is een, een noodzaak om een brede schoolbibliotheek dan te hebben. Dat is prima... Om maar mensen aan het lezen te krijgen. Waarmee je ook weer de bovengemiddelde Nederlander of bovengemiddelde zandwoorder wordt die het zeg maar het analfabetisme tegengaat. Dat vinden wij prima. Maar we moeten wel kijken met z'n allen van ja, we hebben een pot van geld. Een pot geld met wat je denkt, van dat besteden we aan de openbare bibliotheek. En als u kijkt op pagina 138 in de begroting, zien we daar duidelijk uh, het geld wat we daaraan besteden, dan krijg je. Uh, op een gegeven moment krijg je een extra beleid. Maar ja, we zijn nu ook in tijden van wat, waar we met elkaar moeten denken van jongens, we moeten zorgen dat we ons huishoudboekje op orde krijgen. En daar, moet, daar zal ook naar gekeken moeten worden in de, wet, uh, in de werkgroep ombuigingen om te kijken van, joh, hoe kunnen we anders omgaan met de gelden van de bibliotheek? En dan willen wij de brede schoolbibliotheek helemaal niet wegdoen. En misschien wil de vrouw van meneer Drommel daar ook nog wel een taak in, in hebben. Dan, dan kunnen we daar toch nog best wel iets voor weten te vinden. Maar het is ja, van mevrouw belang... mevrouw Drommel is beschikbaar. Wat zegt u? Ik zeg mevrouw Drommel is beschikbaar, okay. ik ook trouwens. Okay. Het is van belang dat wij kritisch blijven kijken naar de, naar de gelden en dat, we, uh, dat het echt... ...van onschatbare waarde is dat er zo'n brede schoolbibliotheek is dat buiten kijf. Dat hoeft u maar niet te overtuigen. De wethouder had een vlammend betoog erover... ...maar het gaat over hoe gaan we met dat gemeenschapsgeld over om. Um, dan wordt Voorzitter, er... bij interruptie, meneer De Rode... Uh, ...moeten wij niet eens nadenken waar de opvoedkundige taak ophoudt... ...van de ouders en waar die bij de overheid begint? Dan moet, je, dan moet die brief van de VVD nog even lezen. Meneer De Rode, gaat u verder. Dank u wel. De primaire taak, daar denk ik dat u met mij daar best wel is, wil ik met u over hebben, ook in het kader van mijn werk. En daar gaan we, maar niet nu, denk ik dat dat niet verstandig is. U luistert um, mijn gedachten. Dat dacht ik al. Um, wat betreft de abonnementen, moties die voorgenomen zijn door D66. Als we gaan kijken naar het abonnement over de sport... ...waar meneer Van Dees zonder dekking aan te geven, uh, sportontwikkelingsfonds. Uh, dan denk ik van meneer De Vries, wij zijn er al lang mee bezig. U kent de structuurvisie, daar staat het ontwikkelen voor een sportpool. Er staan allerlei mogelijkheden die wij op sportgebied willen bereiken in deze gemeente. Die zijn daar in de structuurvisie, zijn die, komen die naar voren. En natuurlijk is het hartstikke nobel van u dat u daar al op een ton voor wilt reserveren, in een fonds wilt stoppen. Maar ik denk dat we in het kader van de structuurvisie hier al zo goed mee bezig zijn. En natuurlijk kan het altijd meer, maar op dit moment is daarvoor denk ik niet de juiste tijd. Bij interruptie voorzitter, uh, kan meneer de Rode mij dan aangeven welke grootste evenementen inmiddels dan hier geweest gekomen zijn? Nou, de afgelopen jaren hebben. Ik hoef volgens mij niet alle evenementen op te noemen. Maar een KLM Open die geweest is. is toch best wel een interessant evenement. die wij afgelopen jaren gehad hebben. En, maar ik denk dat u beter weet. wat er over een aantal maanden hier gaat plaatsvinden. Dus ik denk dat u. uzelf nu een beetje een lastig pakket erover inbrengt. Um, over een aantal. Um, over die. Abonnement over de sportpol, daar heb ik denk ik voldoende over gezegd. Het is een heel mooi abonnement, zonder dekking... maar in de sportpol wordt er in de structuurvisie al uh, aandacht aan besteed. De VVV. Um, de VVV die u ook uh, amendeert, uh, wij zijn daar gewoon op tegen... We denken dat dit echt uh, belangrijk is voor onze gemeente. En uh, we hebben dat niet voor niets drie jaar, uh, zijn we daaraan begonnen. Met ons volle verstand hebben we daar een bepaald bedrag voor neergezet. En natuurlijk kunnen we altijd kritisch kijken naar de gelduitgaven. Dat moeten we ook in de ombuigingen doen. Maar op dit moment zullen wij hier niet uh, mee instemmen. Omdat we vinden dat de VVV echt een meerwaarde is voor Zandvoort. En uh, wij daar bijvoorbeeld in de Holland-Herald allemaal dingen over kunnen lezen over Zandvoort. Ben interruptie, voorzitter? Meneer Boudens. Uh, begrijp ik nou, uh, meneer De Rode, dat u het eens bent met mijn stelling? Dat het uh, goed zou zijn om te onderzoeken of, of, het, of het mogelijk is om de VVV scherper aan de wind te laten varen? Maar dat, dat, is, dat, dat gaan wij toch allemaal doen met alle beleidstaken als we met elkaar bezig zijn met de be, mer, werkgroep Ombuiging? Ja, nee, maar dan hebben we dat nu al vastgesteld, dat is al handig. Okay. Nee, Ik weet op dit moment niet. U had het net over jaarrekening. Ik ken de cijfers niet. Ik heb die nog niet gezien. Ik weet niet of die al voor ons beschikbaar zijn. Maar dat, dat, dat zou ik echt niet weten. Erin zijn. Maar, maar ik denk dat, we, uh, dat wij alles tegen het licht moeten houden. Dus ook de VVV. Maar op dit moment zien wij de meerwaarde voor de VVV. En wij zijn tegen de abonnement van de D66. De VVD, -O. Um, dan denk ik dat de motie van openzet op dit moment achterhaald is. Uh, ik wil daar toch wel eens even naar het antwoord van de wethouder uh, bekijken. Wat betreft de muziek, of wat hadden ze het over? Wat voor amendement hadden ze daarover? Motie cultuur, dat was toch iets van de cultuur van, van openzet Oh, sorry. sorry. Nee, sorry. Ik dacht dat dat een motie was. U had het over de cultuur. En ik denk, er zit vast een, in het nieuwe pakketje een motie van bij. Maar nee, dat, dat, dat, was, uh, dat was vergissing voor mij. Sorry. Um, dan heb ik volgens mij alle punten gehad. Dank u wel. Het enige wat volgens mij nog niet uh, vanuit de CDA is het abonnement van de VVD. Van meneer Drommel. Daar heeft u nog niet iets over gezegd. Sorry voorzitter, ik heb het uh, gevonden. Um, volgens mij heeft de wethouder daar een, een antwoord op gegeven. En volgens mij was het een heel duidelijk antwoord naar onze mening. En um, nou, daar wil ik het op nu mee laten. Dank u wel. Meneer Drommel. Dank u voorzitter. Goede timing. We zijn blij met het antwoord wat de wethouder heeft gegeven rond de kermis... We zien het toch met vol vertrouwen tegemoet. En we dachten dat badhuisplein, Casino, Venema, Van Kortom, we hebben een hele lijst waar het uitstekend geschikt zou kunnen zijn. Naar het voorbeeld van Tilburg. We zijn dus daar, we kijken dan met vertrouwen tegemoet. Ook de VVV. U zegt de rode dag? Oranje dag. Roze. Dat was het. De VVV in Zandvoort zien wij ook als een. Een fenomeen waar we trots op zijn en daar gaan we ook geen enkele afbreuk aan doen. En ik hoef er ook niet zo bar veel woorden aan te wijden. Uh, het volgende is het amendement wat wij ingediend hebben. En dan in het bijzonder het antwoord van de wethouder. Hij begon geen goede suggestie. Dat kan ik me natuurlijk gau wel gauw voorstellen zoiets. En het tweede was, er is goed overleg geweest. Nou is het met die mensen van deze stichting natuurlijk altijd goed overleg. Maar dat wil niet zeggen dat je met een, met een instemming, of dat het een goed overleg betekent dat je ook instemt met datgene wat opgedragen wordt. Als je te horen krijgt dat het eerste jaar 5000 bezuinigd gaat worden. Het jaar daarna weer 5000 bezuinigd gaat worden. En je hoort dat en zegt dit is goed overleg geweest. Zo werkt dat natuurlijk niet. Want dit is overleg geweest. Je hebt er bemiddellijk naar geluisterd. Maar feitelijk is het uiterst demotiverend. Het is een zwarte vlag. En het is een doodsteek voor dit soort organisaties. Ook voor dit soort fenomenen, denk ik. Ik denk ook dat je zoiets niet moet doen. En het past ook niet bij, bij, bij onze inzet en ook zeker niet bij de inzet van deze wethouder. Want die OT die denkt over dit soort zaken bijzonder positief, heb ik altijd ervaren. Wanneer je dus van 15.000 naar 5.000 gaat in twee jaar tijd, dan is dat te gek. Ik denk wel dat je over ombuigingen kan nadenken of wat dan ook... ...en zeker kan nadenken over het voorstel dat ik doe. Want dat draagt bij tot iets waar je wijzer van wordt en niet armer. En ombuigen, dat staat natuurlijk in de toekomst zeker voor de boeg. Maar dit doen, dit is naar mij smaak niet de inzet... ...en ook niet zeker de bedoeling van u. En wanneer er dan gezegd wordt, dan moeten we maar entreegelden gaan heffen... ...ja, dan kan ik me voorstellen dat dat gezegd wordt. Maar dit is toch niet iets. Meneer... Bluis, als eerste. Maar, ja, maar De, de strekking van, van uw uh, abonnement gaat alleen maar dat u duidelijkheid wil over hoe de bestedingen zijn. En die, die, de wethouder legt uit dat dat een, eigenlijk door een omissie onduidelijk is en dat u een poging doet om dat duidelijk te, te, neer te zetten. Terwijl het gewoon duidelijk in de begroting staat. Dus ik snap niet waar het probleem nog zit. Want ik denk dat de wethouder duidelijk heeft uitgelegd. Ik ben het met de wethouder eens dat het toch verstandig is om het een van het ander te scheiden omdat, omdat je dan één pot krijgt, dan laat het nou gewoon het ene blijven voor de Malense concerten en het andere voor het eenmalige een concert. Want anders krijg je straks weer discussie, als het ene komt te vervallen, hoeveel subsidie heb ik dan weer? Dus ik denk dat dit helderder is. Dus ik, ik snap niet, want de zegt u dat de wethouder het niet goed doet? De antwoord komt van meneer Trommel. Die is... fase, die, die heb ik overgeslagen in de zin van, daar lig ik niet zo verschrikkelijk wakker van. Maar de volgende opmerking was de structurele, denk ik, waar de wethouder op reageerde. En hij kwam dan opeens ook met een bezuinigingsvoorstel van die Kerkplein-Consette, Kerkplein die hier in de Roem staat op 2011 van 15.454. En die er dan gaat, jaarlijks, met 5.000 euro, hoorde ik net... ...wat in goed overleg is plaatsgevonden. En daar schrok ik toch een beetje van. Ik kom met een goed voorstel om het samen te voegen... ...wat dus kennelijk niet zo'n goed voorstel is bij velen. Ik blijf het nog steeds een goed voorstel vinden. En dan hoor ik... Hé, ...het gaat volgend jaar met vijf. ...volgend jaar blijft het hetzelfde... ...en het jaar daarna wordt het 5.000 minder... ...en het jaar daarna wordt het nog een keer 5.000 minder. Ja, maar dat beoog ik niet met het amendement... Wat is dat nou? Uw abonnement beoogt om het bedrag intact te houden, toch? Ja, natuurlijk. Okay. Het is, mijn abonnement staat duidelijk van... Hup, 15.454 wat toegezegd is en 8.000. Voeg er nou samen. Dan bereik je een zekere synergie in het organiseren van dit soort evenementen. Je maakt het daardoor beter, sterker en strakker. En wat krijg ik te horen? Nee, dat moeten we niet doen. Maar we gaan ook, dat hebben we in overleg bepaald. Kom even, dit soort overleg heet heel anders... U kan wel zeggen, we hebben gezamenlijk gesproken en nee, we hebben vastgesteld Drommel, dat... dat heeft u gezegd net. Oké, okay, ik val in herhaling. Neerderen. Dank u voor deze correctie. Ja. Maar het komt wel duidelijk over, mag ik hopen. Meneer Stammers, korte interruptie. Ja, dank, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, ik, de reactie van de heer Drommel die verbaast mij eigenlijk een beetje. want Ik hoorde de wethouder zeggen dat ik, Nou ja, goed, afgezien of, of, of het overleg nou goed was of niet... Er is overleg geweest en er is een akkoord geweest tussen, tussen de partijen. Uh, dus ik, ik begrijp niet waar, waar de heer Drommel dan zo, uh, zo van schrikt. Uh, bovendien, als je deze twee, uh, twee takken van sport uit elkaar houdt en uh, haalt. Uh, en uh, met, met de partijen afspreekt uh, dat zij gel, uh, zelf geld gaan uh, vragen voor, uh, of entree gaan vragen voor, voor de concerten. Ik denk dat het alleen maar een stimulans is voor een stichting. Het moet toch fantastisch, fantastisch zijn als je zoiets opzet. En dat je op een gegeven moment bereikt dat je helemaal jezelf kunt bedruipen en niet meer afhankelijk bent van subsidies. Want dat, dat kan eigenlijk nooit de bedoeling zijn van dit soort organisaties. Meneer Rommel. Dank u, vriendelijk. Het kan niet de bedoeling zijn van dit soort organisaties, zegt u, om geen 5 euro entreegeld te hebben de organisatie beoogt als doel om voor iedereen mogelijk te maken... voor iedereen, ook degene die geen 5 euro hebben... om naar dit soort concerten te gaan. Dat is de inzet. En dan zegt hij, nou, men heeft wel 5 euro ter beschikking. Het gaat natuurlijk niet alleen daarom, want er wordt een open kast gehouden. Men gaat ook een collect houden. En daarvoor is onder meer de Cripseur-Orgel voor een groot gedeelte gerestaureerd. Dus het gaat niet zozeer om die 5 euro. Het gaat om de andere kant die je tegenover staat. En men moet... Entree geld heffen, want het wordt van 15 naar 5 gedaan, het is geen uitdaging, het is een plicht, het is een noodzaak om gewoon een riem in je broek te doen om hem hoog te houden. Zo simpel is dat. En laten we de boel niet gaan omdraaien en zien dat is een uitdaging, omdat je minder geld krijgt om dan meer uren te gaan werken. Kom nou, zo'n cao-overleg heeft u toch ook nog nooit gevoerd? Het moet gewoon een commerciële instelling worden, dat is de bedoeling van dit, van dit geheel. Wat zegt u nu? Het moet een, de stichting moet een commerciële Dat instelling moet gaan worden. gewoon een kindercommercieel U geeft concerten en daar, daar, moeten, daar moeten gewoon kaartjes ah, voor worden. Ah, maar gaat er alleen een verlies op mij. Nou, daar is toch niks bijzonders mee? Heren, het debat is volgens mij een cyclische fase tot stand gebracht. Meneer Drommel, heeft u nog meer in de tweede termijn? Of neemt mevrouw Geurensson als, als punten of neem mevrouw Geurgenson de andere punten voor haar rekening? Hey, ik vraag het u maar. Ja, ik sta even met mijn bek vol tanden, voorzitter. Dank u, vriendelijk. Maar Excuse ik dus heb het dat... CAO-overleg net gevoerd en de punt 4 ja, gaat naar de ja. mevrouw Curenso. Goed, dank u wel. Meneer de Vries. Ja, meneer de voorzitter. Um, anderhalf miljoen is de afgelopen drie jaar naar het VVV gegaan. Ik vind dat een hoop geld. Ik zie dat in de Raad over tientjes een uh, hele tijd gesproken kan worden... Ik zie ook dat uh, de brede schoolbibliotheek, dat daar veel over gezegd wordt. En toch gaan we akkoord met anderhalf miljoen in drie jaar. Waarvan de, voorz waarvan de wethouder zegt, ja het rendement moet nog komen. Het, uh, uh, de opbrengst moet er nog zijn. Het is een diepteinvestering. investering. Uh, ik ben eigenlijk min of meer, uh, heb ik daar geen woorden voor dat, dat, dat het zo gaat. Uh, ik blijf van mening dat, in ieder geval, hè, dat, dat iedereen vindt dat de VVV heel goed is, eh, ongetwijfeld aan de buitenkant. Voor mij is belangrijk, als, zeg maar als, als, als, als eh, d er hè, dat in ieder geval als er geld besteed wordt, dat daar rendement tegenover moet staan. En niet over vijf of over tien jaar, eh, maar meteen. Ik ben natuurlijk in hart en nier een ondernemer. En... Eh, uh, als, een, als mijn onderneming na drie jaar geen rendement oplevert, dan uh, vind ik dat onjuist. Interruptie, meneer Ja, maar u, u vertraagt nu de woorden van de wethouder. Want het was naar aanleiding van de heer Dermers. Je doet een diepteinvestering en het rendement is niet dat we de 500.000 euro meteen terugverdiend hebben... Maar u kunt toch niet ontkennen dat, dat een VVV de VVV in Zandvoort... dat die gewoon rendement heeft voor Zandvoort. Als we het niet hadden gehad, dan hadden we helemaal niks op dat gebied gehad. We doen ze we doen aan promotie. Heeft u zich er wel eens goed in verdiept? Ik vind dat u het te negatief benadert. En het verhaal dat we bij de ombuiging gaan kijken... wat ze wel en niet nodig hebben... en dat de ondernemers meer gaan bijdragen... daar zijn ze heel hard mee bezig. Ze hebben, dacht ik, al iets van 150 donateurs. Dus het zal waarschijnlijk straks wel of naar beneden gaan... Of er zal meer, nog meer geïnvesteerd worden. Omdat en de gemeente investeert en de ondernemers. En dan zal het rendement nog groter worden. Dus, en dat is ondernemen. Dus ik weet niet hoe u onderneemt. Maar zo ondernemen wij. En zo onderneemt dit college ook. Meneer de Vries. Ik heb hier op dat laatste heb ik niet zoveel te zeggen. Uh, ik blijf het zorgelijk vinden. Uh, wij... Uh, ...zijn ervan overtuigd dat het goed zou zijn om na te gaan wat um, het um, functioneren van het VVV in de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd. Um, aan zeg maar, aan vergrote omzet, toerisme in Zandvoort. Um, dat, dat is in ieder geval niet hard te maken op dit moment, waar dat uit bestaat. Um, wat mij ook verbaast is, is dat iets wat feitelijk um, een commercieel doel dient dat dat bekostigd wordt door de, de overheid. En als D66 zijn we daar in principeel tegen. En het verbaast ons ook dat juist zoiets door de VVD ondersteund wordt. Dat was het, voorzitter. Meneer De Vries, ik heb u niets horen zeggen... over de andere abonnementen en moties. Uh, er ligt een motie van OPZ over de pacht. Kunt u, wilt u er iets over zeggen? Het hoeft niet... Nee hoor, daar hoeven wij niks over te zeggen. Dank u. Abonnement VVD Classic Concert. Nee? En het abonnement van de VVD Classic Concert. Uh, wij zullen in ons stemgedrag laten zien wat wij daarvan vinden. Goed. Dan gaan wij eens even kijken. Mevrouw Keurlinson. Dank u wel, voorzitter. Um, om eigenlijk toch maar met de VVV. Er is al gezegd dat wij daar... Uh, ...niet mee in zullen stemmen... ...maar er is ook gewoon een presentatie gewoon recent geweest... ...van de VVV... ...daar zijn cijfers bij naar voren gekomen... Er is een nulmeting geweest... ...en we hebben prestatieafspraken met ons gemaakt... ...en we hebben wel altijd gezegd... ...afspraak is afspraak, dus die komen we ook na... ...dus we komen ook de afspraak met de VVV na. Met betrekking tot het strand... ...daar gaf de wethouder een heel antwoord op... ...waarbij de heer Bouwberg-Wilson als antwoord gaf... ...ik wil een marginale, toch wel kardinale toets... ...dat hebben we dan even laten bezinken... Maar het gaat er eigenlijk ook gewoon om dat er wordt gezegd van vergelijk toch eens met anderen. Nou zegt de wethouders hoogst ingewikkeld en dat is moeilijk en appels met peren. Maar dan vind ik het toch wel opvallend op het moment dat je gaat kijken bij uh, de vergelijking van bijvoorbeeld strandhuisjes. Dat er wel een vergelijk met andere gemeenten wordt gemaakt. Dan zou je ook kunnen zeggen dat is appels met peren. Op het moment dat het gaat over toeristenbelasting, wordt er wel een vergelijk gegeven bij de memorie van antwoord. Dus dat zou dan ook een stukje appels met peren vergelijken zijn. Wat ik daarbij ik wil opmerken is dat het natuurlijk in eerste instantie aan het college is om zo'n pachtcontract af te sluiten. En de wethouder gaf al aan op het moment dat het zeg maar toch een dusdanig resultaat zal zijn. Eh, net zoals vergelijkbaar bij het circuit. Dan komt hij wel naar de raad terug. Dat zou dus natuurlijk betekenen dat op het moment dat het contract in de ogen van het college redelijk en billig is. Dat het helemaal niet bij de raad terechtkomt. Maar wanneer is het dan voor ons wel redelijk en billig? Want in dat kader hebben we natuurlijk ook helemaal geen... ...kader meegegeven aan het college wat we eigenlijk verwachten te behalen uit de pachtcontracten. Het zou natuurlijk best kunnen dat daar een resultaat uitkomt waarbij het college wel van mening is dat het marktconform en allemaal goed is... ...maar dat de raad er eigenlijk toch een ander resultaat van uit had gezien. En ik, in dat licht wil ik dan eigenlijk naar de, de motie kijken van OpenZ En dan kan ik me voorstellen dat een toets dan wel redelijk op zijn plaats is. Ehm... Um, in dat kader ook even naar meneer um, Babiets, want die heeft het over de banenmotor van het strand. Dat is wel zo, maar we hebben ook een banenmotor in het centrum. En ik moet eigenlijk bij deze, ga ik me aansluiten bij het CDA. En ook de PvdA die dat wel aan heeft gegeven. Er vindt toch een verschuiving plaats. En we hebben ook een verantwoordelijkheid net zo hard richting dat centrum. En in dat kader wil ik, even, wil ik het hiervoor la bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keuringsson. Tot slot meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Uh, ik ken uh, meneer Bawits uh, goed volgen als het uh, over de brede schoolbibliotheek gaat. Ik heb uh, zelf even snel uh, gekoekeld om naar schoolbibliotheken te kijken. En uh, het is toch wel bewezen dat de leesvaardigheid verbeterd wordt. Dus uh, wij kunnen de wethouder hierin ondersteunen. Het uh, VV-kantoor uh, vindt sociaal zond voor het heel belangrijk. En wij zijn blij dat uh, we drie jaar geleden dat hebben opgestart... Uh, het is ook voor, uh, voor straks, als het uh, toerisme Deltaplan komt... is het een uh, schakel tussen het uh, toerisme Deltaplan en het VV-kantoor. En het VV-kantoor heeft al een uh, rendement eigenlijk, alleen nog niet in geld. En ik denk, uh, de komende jaren, als het uh, plan toerisme een beetje op gang wordt gebracht... Uh, dat dat uh, vanzelf wel komt, dat geld. Dat is nu, ik denk, nu nog niet zo belangrijk. Het is nog maar net opgestart... En wat kan je van zoiets groots in drie jaar verwachten? Dank u wel. Oh, ik zal nog even de amendementen langslopen, Sorry, meneer de voorzitter? Graag meneer Pavel. Dan moet ik alleen even beladeren. Amendement D66 over het spotfonds. Uh, nee, ondersteun ik niet meneer de voorzitter. Er zit geen dekking bij, het, uh, het gaat aan mijn hart. Maar ik volg de wethouder hierin, hij heeft uitgelegd hoe en wat. Dus die zal ik niet ondersteunen. Um, VVV abonnement... heeft u benoemd. Ja, VVV heeft genoemd. Dat zal ik niet ondersteunen. Uh, het abonnement 3... van de VVD... Of ik nu, uh, voor me. ja, ik vind het heel moeilijk. Uh, straks gaan we keuzes maken. En nu moet ik dan een abonnement... ja of nee tegen zeggen. Ik zeg, nu moet ik... tegen uw abonnement straks... ja of nee tegen zeggen. Maar... Ja, ik vind het heel lastig. Straks gaan we keuzes maken. Dus ik vind het heel moeilijk om uh, hiermee akkoord te gaan nu. Wat zeg je? Ja, nee, maar dat is lastig. Want dan had ik ook wel met een paar abonnementen emoties moties kunnen komen. Ik heb dat juist niet gedaan. Omdat ik eerst wil wachten uh, de komende maanden wat we gaan doen. Anders ga ik een abonnement of een motie maken die eigenlijk helemaal niet kan. En de stemming komt straks nog, meneer Paap. Dus u heeft een indicatie. Gekeken. Ja, ja, ja. Ik vind hem nog ja. heel moeilijk. Ik moet er nog even over nadenken. Ja. En de motie van OPZ? Uh, nee, die ondersteun ik niet. Ik moet hem even ook zoeken. Goed. Uh, maar ik kan voor de auto. Het gaat over de strandpachten. Nee, ja. die uh, kan ik niet ondersteunen, meneer de Voorzitter. Dank u wel. Ik uh, wacht uh, het verhaal van de wethouder. Als het goed is wordt morgen, wordt morgen de kogel door de kerk geslingerd en dan ja. uh, wacht ik zelf wel waar die mee komt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Meneer Paavits. U wist ja. nog in tweede termijn iets aanvullends? Ja, ik heb nog wel iets aanvullends. Daar ben ik zelf eigenlijk niet op ingegaan. Uh, dat, um, uh, mijn betoog was dus niet tegen het centrum. Ik ben hartstikke voor het centrum en dat is inderdaad ook een banenmotor. En ik zou graag de discussie daarover een keertje voeren of een debat daarover voeren... hoe we die, uh, hoe, hoe, hoe ook het centrum kunnen stimuleren. Want dat klopt, die moeten wij ook stimuleren. Zorgen dat er niet te veel taboeren zijn. Het wachten is nu even op de portefeuillehouder. Nee, um, twee portefeuillehouder zijn er. Meneer Taters, is er uw nog behoefte? Er zijn geen vragen gesteld, maar opmerking? Eén opmerking in de richting van het CDA... waarbij ze een, naar mijn idee zeer reëel commentaar gaven... over het wel en we van de VVV. Dank u. Dank u wel, meneer Taters. <tieke kieft> <tieke kieft> <tieke kieft> voorzitter meneer Babberg-Wilson uh, ik realiseer me uh, mijn buurman maakt me erop attent dat wij op een paar zaken niet ja. zijn, zijn ingegaan en dat wil ik uh, toch uh, nog even doen het eerste betreft het amendement 3-1, Classic Concerts, ja. zal ik maar even zeggen. Uh, wij vinden het verstandig om daar in de werkgroep verder over te spreken. Zowel wat de strekking van hetgeen het, uh, de VVD voorgesteld betreft... als de nadere invulling daarvan. Voor wat betreft de amendement Sportontwikkelingsfonds en VVV... beide van D66, daar zijn wij tegen... Maar wij voorzien ook dat tenminste het VVV mede deel zal uitmaken van de besprekingen binnen het werkgroep ombuigingen. Dank u. Dank u wel. Meneer Stamme steekt ook zijn vinger omhoog. Nou, ja voorzitter, u vraagt, u vraagt aan iedereen wat, ze, wat, wat, wat men vindt van de... de... Amendementen. En uh, ik geloof niet dat wij daar nog uh, ook maar iets over gezegd hebben. Behalve dan dat van de klassieke uh, concerts. Ja. ja. Nou, ik kan u zeggen dat wij uh, eigenlijk de, de woorden van de heer De Rode eerder al, al volgen. Maar goed, ik wil ze nog wel even doorlopen. Uh, het Sportontwikkelingsfonds en VVV, uh, dat zullen wij... Uh, niet steunen. Ik, ik heb de heer uh, De Vries horen zeggen dat uh, hij eigenlijk een, uh, ja, een organisatie waar, uh, waar geld verdienen mee gemoeid is: ja. dat hij die niet, uh, dat hij niet gefinancierd dient te worden door, uh, door de gemeente. Ik vraag me af hoe hij dan aankijkt tegen uh, de, het Sportontwikkelingsfonds allerlei sportevenementen, net de surfwedstrijden, golftoernooien, races georganiseerd worden. En weet ik of daar geen uh, commercieel element in zit, dat uh, waag ik te betwijfelen. Maar goed, ik, ik uh, ondersteun ze niet. Uh, nou ja, dat is duidelijk. Class classical concerts ook niet. En het uh, strandpachtersverhaal uh, van uh, OPZ, dat is net teruggetrokken, begrijp ik. Heb ik ze dan gehad? Ik dacht het wel. Voorzitter, even oh, u... oh, dat dat, dat, dat een correctie. Even een correctie. Nee, ik, ik denk dat wij heel goed geluisterd hebben... naar de discussie in deze uh, raadzaal. En we zullen met een iets gewijzigde uh, voorstel komen... Oh, als dat moment van stemmen daar is. Nou, is het nog niet. Oh, ja. u, u komt met een iets gewijzigde, dus... Ik was altijd feitje gekomen hoor, meneer baber Wilson. Nee. <laughs> Dank u wel, voorzitter. En ieder mag denken van wat hij wil. Goed, Bertouw de Tonen is inmiddels... ...aangeschoven aan u het woord in tweede termijn... ...voor zover u dat nodig vindt. Uh, ja, voorzitter, ik heb uh, twee dingen. Uh, de heer Drommel die kwam terug op het classic verhaal ...en uh, ja, zei toch, in, in, naar mijn gevoel, uh, redelijk suggestief... ...dat uh, het feit dat men uh, geld gaat vragen voor de, de concerten... Uh, ...dat dat... Uh, ...nog niet wil zeggen dat men dan daarmee heeft ingestemd... ...en dat dat gesprek wat je gehouden hebt... ...dat dat dan een uh, gesprek is geweest waar, uh, waar iedereen blij van, van tafel is gewandeld. Nou, niets is minder waar, en u was daar niet bij... ...dus ik vind het vreemd dat u dat op deze wijze brengt. Niets is minder waar, we hebben een uitstekend gesprek gehad... ...en men heeft heel goed ingezien, en u kunt in de krant trouwens ook teruglezen... ...dat men ook begrijpt dat er op een gegeven moment... Uh, ...entree gevraagd moet worden en dat men ook begrijpt dat er op een gegeven moment uh, in, in, uh, in, in slechtere tijden... Uh, dit naar beneden gebracht wordt. En dit is, dit is een, ik praat al drie jaar met Classic Concerts over dit soort dingen. En dit is een finaal gesprek geweest van enige tijd terug. En het is in zeer goed harmonie gegaan. Dus ik werp verder van me... als zou ik iets door de strot genaamd hebben bij Classic Concerts. Niets is minder waar. Um, en ja, mevrouw Geurlson zei naar aanleiding van... Uh, uh, dat gebeurt op het strand, want strandhuisjes kan je wel vergelijken, toeristenbelasting kan je wel vergelijken. Ja, maar dan praat je over heel andere dingen. Ik kan bij de strandhuisjes kan ik precies zien welke faciliteiten ze krijgen. En, en dat heb ik ook op een rij gezet. Wat parkeren betreft, wat toeristenbelasting betreft en wat de huur betreft en wat ze ervoor terugkrijgen in het zand schuiven enzovoort. enzovoort kan ik precies vergelijken. En daarom heb ik dat ook die vergelijking aangedurfd. Ik kan precies vergelijken wat voor prijzen er gevraagd worden uh, in relatie tot de hotelklassen die er zijn. Dat is ook de makkelijkste manier van vergelijken. En daarmee houdt verder elke vergelijking op. U zegt... Ja, ik weet niet waarom u zo begint te lachen, maar uh, voor mij houdt elke vergelijking op... Om de hele simpele reden dat ik daar straks al heb gezegd, de complexe factoren die daarin zitten, die kun je niet zomaar even op een achternaammiddag. En daarom heb ik tegen meneer Demmers gisteren al gezegd en uh, net herhaald dat dat onderzoek er uh, wel gaat komen. Maar wat ik, wat ik, wat ik frappant vind, is dat uh, mevrouw Gurrelson zegt van uh, ja, we hebben geen kaders gesteld, maar uh, het resultaat wat de collega misschien wel goed vindt, zouden wij dan uh, misschien er toch wel niet voldoende kunnen vinden. Hoe kunt u nou, als u geen kaders gesteld heeft, beoordelen of datgene wat er dan uitkomt voldoende is? Ik zou dat zelf niet kunnen beoordelen als ik dat zou, als ik geen kaders zou hebben gesteld. En er zijn geen kaders gesteld. Er wordt al twee jaar onderhandeld. Er is in de vorige zinsperiode voor een deel onderhandeld. Er is nu, de draad is weer opgepakt en er is door onderhandeld. En wij moeten hier nu een eind aan breien, want wij moeten gewoon in 2011 met een nieuw deugdelijk en adequaat contract voor de komende tijd met de strandpachters verder. En dat gaan we morgen afronden, hoop ik. Dank u wel, wethouder tonen. We hebben nu in twee ronden vragen en debat gehad. Ik heb het beeld dat het voldoende is ingedaald qua feiten. U kunt van mening verschillen, maar mijn voorstel zou zijn om naar het volgende gedeelte te gaan. En ik kijk op de klok en zie dat het tien voor negen is. Ik hoor het graag uit uw eigen mond. Maar ik wijs u er wel op dat de eindtijd wat mij betreft wel een gegeven is. En het is aan u of u hem wilt halen of niet. Wij gaan nu naar de programma's vijf, zes en zeven. En ik inventariseer in eerste instantie wie in eerste termijn het woord wenst. Meneer Simons, meneer De Rode, meneer Paap, dat is het, meneer De Vries, VVD niet in eerste instantie nog, oké. Okay. Even kijken. Meneer Paap, heb ik als eerste al het woord gegeven vanavond? Aan u het woord. Ik vind het niet erg om meneer de voorzitter. Dank u wel. Meneer de voorzitter, in mijn algemene beschouwing kwam ik op veiligheid rond de woonkernen van ons dorp. Vooral rond het uitgangsleven. Ik vond dat u een beetje een antwoord gaf wat een beetje heel breed getrokken was. Ik heb u gezegd dat ik daar expliciet op inga. Ja, dat weet ik. Uh, je moet natuurlijk wel oppassen. We hebben voetbalveldjes, we hebben hockeyveldjes. En straks hebben we ook nog een wipveldje. En uh, dat lijkt ons uh, niet de bedoeling. Dus uh, er moet echt opgetreden worden. Dus ik uh, hoor graag uh, uw antwoord zo ik meteen. Ga dank u wel. Dank u wel. Um, meneer De Rode. Ja, dank u wel, voorzitter. Kort. Um, over programma 5 uh, hebben, we, hebben we niet zoveel. Uh, hebben we eigenlijk geen vragen over. Um, in programma 6. ...hebben wij eh, aangegeven, en ik denk dat het hier op dit programma slaat, intergemeentelijke samenwerkingen... Ja. ...hebben we ook in ons uh, groot amendement om de, weer het college te helpen om de begroting sluitend te krijgen. Dan verwijs ik u even naar pagina 139 in uh, de begroting. En omdat wij ook aangaven in onze algemene beschouwingen dat, uh, de, ja, dat het... Her, Herbezinning op vaak te dure ...en minder efficiënte regionale samenwerking... ...misschien uit ons beeld wel een must is... Uh, ...wil ik u verwijzen dat als we gaan kijken naar... ...kritisch kijken naar de samenwerkingen... ...dan zie je dat op 139 dat we daar hebben gepoogd... ...om een budget te vinden... ...om die even wat te verlagen... ...omdat er u de afgelopen jaren toch niet meer uh, heeft uh, gebruikt... ...dan ongeveer 30.000 euro... ...en u nu op bijna 50.000 euro wil... Hebben we daar 20.000 euro van afgehaald om te kijken van nou we kunnen weer een, u een, een handvat geven om te helpen om de begroting sluitend te krijgen. Ook in het kader van laten we nou eens goed kijken naar de samenwerkingen die er zijn. En die zijn vaak minder efficiënt, kosten de gemeente vaak meer geld en het is te duur. Uh, vandaar dat we die ook opgenomen hebben in ons groot abonnement 8-1. Dank u wel. Dank u wel. Uh... Meneer Rode, meneer Simons. Dank u voorzitter. Uh, ten aanzien van uh, programma punt 5 hebben we eigenlijk één belangrijke opmerking. De andere de opmerking die vinden we eigenlijk terug in de beantwoording van onze vragen met de memorie van antwoord. En daar komen we op terug in de werkgroep uh, ombuigingen. Ten aanzien van uh, programma punt 5... Eén punt waar we stil bij willen staan nu op dit moment, dat is het Gashuisplein. In 2007 is het college bij abonnement opgedragen om te onderzoeken... met welke consequenties het Gashuisplein aangepast of heringericht zou kunnen worden. Tot dusverre heeft de Raad het opgedragen onderzoek niet ontvangen... maar heeft er inmiddels wel een kleinere ingreep voor een deel van het plein plaatsgevonden. Echter zonder dat deze ingreep voortvloeide uit een bepaalde structuur of visie... Op de totale inrichting en sfeer. Bijvoorbeeld passend bij de geschiedenis en de kenmerken van het historisch centrum. En het daarbij passende keuze van materialen, groen en verlichting. Kortom, na drie jaar wachten we nog steeds op het rapport wat aan de raad aangeboden zou worden. En we vragen het college nogmaals om een adequate actie op het amendement van 6 november 2007. En de rest van de punten die... Komen wij terug op in de werkgroep. Dus die gaan we nu, nu meer bespreken. Dank u wel meneer Simons. Meneer de Vries. Ja meneer de voorzitter. Uh, ik heb uh, gisteravond een uh, uitvoerig verhaal gehouden over het handhavingsbeleid. En dat is ook uitgedeeld. Uh, om dat te flankeren. Uh, komt uh, D66. Ja ik ben een beetje... Uh, hees, maar ik hoop dat ik me <coughs> toch kunt verstaan. <coughs> Was dat maar voldoende? Uh, dat is de motie, motie 1a. Overwegende dat 10% van de populatie thans een uitkering ontvangt, krachtens de wet, werk en bijstand. Dankjewel. je wel. Direct of na kortere opleidingsperiode ingezet kan worden ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. En de instroom in de arbeidsmarkt van deze populatie hierdoor verbeterd kan worden. Besluit het college van BNW te verzoeken in het eerste kwartaal van 2011 met voorstellen te komen in zaken het binnen de gemeente creëren van twee nieuwe functies te weten: buurtconciërges en dorpswachten ten behoeve van boven voorgenoemde populatie. Dit dient budgetair neutraal te geschieden. Er dienen echter wel middelen ter beschikking te worden gesteld voor opleiding en begeleiding. die uit landelijke subsidiëringen verkregen kunnen worden. Dat laatste is even een korte toevoeging erbij. Uh, meneer de Visser, uh, deze motie hoort bij programma 1, volgens mij. Nee, ja. bij handhaving. Nee, bijstand. Ja, maar u haalt hem uit de wet werk en bijstand. Uh, althans, dat is de motivering die u gebruikt? Of, of lees ik het verkeerd? Het gaat wat mij betreft over programma 7, handhaving. Maar, uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen dat het een, uh, een interpretatie van beleid is op basis van de wet werk en bijstand. En het zou een uitvoering richting handhaving zijn. Maar dat is, zo kijk ik ernaar. Ja, ik kijk, wij kijken daar niet zo naar, wij zeggen er moet gehandhaafd worden en hoe kun je dat, voor, kun je dat het beste voor elkaar krijgen. Dat is okay. op deze manier en als een goede uh, maatschappelijke bijkomstigheid is dat mensen aan het werk geholpen worden. Uh -huh. Oké, okay, nou uh, we gaan even kijken wie dan de behandeling gaat doen, want u uh, grijpt nu een aantal portefeuilles te samen. Uh, dat was wat u betreft, uh, even in eerste termijn. Ik kijk nog even voor de zekerheid rond. En ik zie. Meneer Bluis met zijn hand omhoog. Meneer Bluis, ja, het gaat over de VRK. Um, wat mij, de VRK hangt boven ons hoofd. Hè? Is dat nou die ton? Ik lees iets over dat we een ton meer moeten gaan betalen. Um, zit dat nu in, in BERAP 2? Dat gaat naar de, naar, de, naar de werkgroep waarschijnlijk of zo. Maar dat wil ik dan wel even weten, of het in, ook in BERAP 2 is meegenomen. Dus dan weet ik een beetje heb ik een beetje een idee hoe dat zit. Um,